De sluiting van politiebureaus gaat tientallen miljoenen euro's per jaar opleveren, meer opleveren dan verwacht, meldt het AD op basis van een politievoorspelling zelf. Het sluiten en verkopen zou eigenlijk bijna 77 miljoen euro opleveren, maar het wordt 115 miljoen, is de schatting van de politie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en alweer. Mensen die alleen geloven in het grote dikke dikke. Congratulations. De volgende week was je op de televisie. Lucas Hemming en Lover, be good or be gone. Ja, ik ben een ster. Dus behandel mij goed. En dan een zoutje gewoon maar op. Nou, ik weet niet. Ik, ik ga maar even een uh, fantasie hoe, uh, hoe dat gaat bij sterren. Ik weet het ook niet. En goed, het is uh, toepakleefdabra. Het is negen minuten over... Uh... Uh, nee, zes minuten over negen. Ik de boom. negen gewoon. Oh, ja, oh, daar goed. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ach man, het is geen lange lijst. Maar het zijn toch wel weer interessante onderwerpen die we jou presenteren. Zeker weten. Nou. Nou ja, ik weet nog gewoon dat wij 36 jaar geleden aan de buis gekluisterd zaten want toen had je een royal wedding want Prince Charles trouwde met Diana Spencer. Oké. Okay. Yeah, ja, that the 29th May 1981. Oh. All eyes were on London for the wedding of the decade. A oh. 32-year-old Prince Charles was marrying the 20-year-old Lady Diana Spencer. Wat? Wat wat wat, wat vertel. Was ze maar 20? Terwijl die foto's leek ze zoveel ouder. Ik heb, uh, heb toen op die filmbeeld is even terug zitten kijken. Dan zie je schattig, een heel. Schattig, he? Ja, ze oh, is een schattig meisje. 20 jaar oud. En trouwde met zijn oude lul gewoon. Dus 32. Nou, wat wat allemaal? er wel mee natuurlijk. <lacht> uh, ik bedoel, zij was toch wel een hele interessante dame. Diana. Diana Spencer ze natuurlijk. Ze kan zo mysterieus kijken. Ja, met blauwe kijker. Charles ontmoette Diana in 1977. Hij bezocht het huis van, van haar zus. Ja. Uh, Sarah Spencer. En toen uiteindelijk raakte ze toch een beetje vliefd op elkaar. En uiteindelijk uh, binnen vijf jaar kwam het de huwelijk al onder druk te staan. Want ja. Er waren toch wel wat uh, verschillen. En uh, hij kwam ook uh, Camilla Paul. Bouwels kwam, kwam hier tegen. En die vond hij toch wel interessant. Daar is je later mee getrouwd natuurlijk. En uiteindelijk uh, deze... ja, gingen, ze, uh, ja, gingen ze uit elkaar. Ze zouden officieel zouden gaan scheiden... En dat is nooit echt officieel geworden. was na haar dood is het officieel geworden. Want ze ging het met Dodie Alvilliat. En uiteindelijk uh, ja, is ze ja. verongeluk natuurlijk. In, uh, wat was het? 87? Wanneer is ze verongelukt ook weer? Zeg, 96 of zo. 96 is overleden. 97, 97 volgens mij. Ja. Goed. Uh, het ja. Huwelijk van prins Charles en uh, Diana Spencer. Ja, afschuwelijk. Goed. Ach, ja. En in 1018, uh, de slag bij uh, Vlaardingen. Een ja? uh, gra uh, Graaf Dirk III verslaat daar het leger van uh, Gal en Gal. Dat, uh, ja, nee, dus, nee, nee uh, je gezinnen te plekken. <laughs> nee, uh, Graaf Dirk III van Holland verslaat daar de, het leger van uh, keizer Hendrik II. Dat is een uh, vrij bloederige... Uh, het zijn echt veld, die was. komen steeds vaker tegen, die veldslagen. Hè? Echt waar tienduizenden mensen te, te strijden trekken ja, gewoon. Nou, Moet je, je nagaan denk... nou, als al die veldslagen niet waren geweest... hoeveel mensen we nu hadden gehad op de Ja, week? ik heb zo'n boek gelezen pas geleden ook over hoeveel ziektes we hebben gehad... en hoeveel miljoen mensen aan ziektes zijn doodgegaan. Dus de pest bijvoorbeeld, dat je denkt, van hoe is het mogelijk... Dat, we zijn al dat heel veel overleefd hebben. Ja, ja precies. Uh, nou goed. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, in 1921, uh, ook dus op uh, 29 juli, wordt Hitler voorzitter van de NSDAP. Het is de Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Ja. Nou ja, dat... en toen begonnen de grote ellende, hè? Ja, goed. Daarvoor was het de uh, DAP. Dat was opgericht door uh, Anton uh, Drexler, denk ik, en uh, Karl Harrier. Dat waren de voorloper van de, de NSDAP. Later heeft hij uh, ja, de naam bedacht, deze Hitler natuurlijk. En ja, dat was dus in 1921 al. Hè? Hij kwam uit uh, de Eerste Wereldoorlog. En er uh, waren allerlei dingen waren toch anders gegaan dat dan mensen dachten. En toen dacht ik, dat gaan we allemaal eens even veranderen. We moeten meer voor onszelf opkomen. Meer voor ons eigen land. Oh, dat klinkt Moet een we... beetje Trumpy. Ja, nou ja, ja. daar zijn mensen toch wel een beetje, een beetje bang voelen. Nou, dan ik, uh... gaan we het uh, meemaken allemaal. Goed, wat gebeurde er dan weer door de jaren heen? Nou, ja. in 2005, jawel, het, het met het oog op morgen... Uh, was toen voor de... Hoeveelste keer? Was het ook weer de vijfduizendste keer of zo? Ik toch even kijken hoeveel uh, keer... Het uh, tienduizendste. tienduizendste keer was het in uh, 2005. En uh, ik luister het regelmatig. Het is natuurlijk... Nog goed? Nog Ja, regelmatig. Want ik denk, oh, is wel even leuk om te luisteren. Twee minuten voor elf. Nou. twee. Ja. NOS. Precies, dan gaan we even. Heeft altijd iets... Denk aan mijn opa, die luisterde het namelijk ook altijd. Oh. Dan sliep ik daar. Opa vertelt... En dan. Uh, de Uit de tijd dat er ook nog uh, die tune voor 7 uur was, weet je wel. Dit komt daar vandaan een beetje. Ja. Maar goed, uh, uh, ja, het heeft namelijk op uh, radio. Of heel uh, veel 3 gedraaid, heel veel 2. En uiteindelijk zit het nu op heel veel 1, 11 uur s avonds. Met dat oog op morgen. heel veel 1, NPO 1. Ja, NPO 1, ja, uh, ja, radio maar, 1. Ja, dat was heel veel sim 1. Gaan. Ja. In datzelfde jaar, uh, 2005, uh, vinden astronomen, of tenminste, ze maken bekend dat, uh, uh, dat ze Eris hebben ontdekt. Uh, het is een uh, dwergplaneetje. Oh. Oh, ik vind dat altijd heel schattig klinken. Ja, en, 20 en, 20 een dwergplaneetje, hoe groot is het dan? Want daar ben ik altijd schrikken gesprek uh, Hoe groot is het? Ja, 2900 kilometer, kilometer of zo. Of, uh, nee, de omtrek, de diameter: iets van 2900. Uh, Oké, okay. de diameter is 23. 2326 23 kilometer. Op. Dwergplaneetje. Uh, ja, okay, een dwergparaneetje. Oké, daar goed, ik, ik zit ik meer aan een centje te denken. Maar dat is anders. Ja. Geert Bischop wordt in uh, 1943... Uh, dat is een burgemeester... in Schoenenbeek, wordt gefuseerd door het Verzet. Omdat hij nou van de RSB was. En van het bezig was om alleen mensen te laten oprollen. samenwerking met die toch de Duitsers. Mocht. Nee, dus uiteindelijk uh, werd, er, uh, werd er wel de veldwachter, wordt er, werd er opgepakt. Johannes Kippers. Want die, uh, die heeft niet opgetreden toen het Verzet. Deze burgemeester... Uh, uh, omlegde, zeg maar. Ja. Goed. En in 1973, is dit de laatste? Nee, ik heb er nog één. Nog er komt de Britse autocarier Roger Williamson op tragische wijze om het leven bij de Grand Prix Formule 1 van Nederland op het circuit van Zandvoort. Oké. Okay. Dat was natuurlijk wel heel heftig. Ja. En uh, ja, toen die omkwam, ja, toen dacht de hulpdiensten waren te laten plekken, et cetera, et cetera. En sindsdien zijn ze veel uh, alerter geworden om uh, daarop te letten. Okay. Is dat ook de reden waarom we geen Formule 1 meer in Nederland hebben? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou nog maar wel. Maar ik weet wel dat de, de, de fotograaf Cor Moy. die won dus wel de World Press Foto van het jaar. in de categorie Fotoseries. voor zijn serie van het ongeval. En oh. uh, het is wel dat uh, bij het circuit van Donington Park. is wel een standbeeld van Roger Williams van onthuld. En uh, andere tijden heeft in 2004 ook nog een hele uitzending uit, uh, besteed aan het ongeluk. Maar het was dus gewoon. De, er was maar één brandplusser toen op, uh, op het terrein. De offici offic officials boden geen adequate hulp. na dus de Spurley, een andere uh, coureur... die pakte de enige aanwezige brandblusser van een official. Dus er was er gewoon maar één brandblusser op de oh, hele circuit. Ah, Dan hebben we het oh, over 1974? 1973. Nou, maar het was okay. dus echt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons circuit. Een grote tragedie in de Formule 1. En uh, dus sindsdien zijn echt die veiligheidsmaatregelen echt enorm uh, aangescherpt. Ja, in die tijd reden ze ook nog zonder... Uh, van de veiligheidsriemen en dat soort dingen. In de ja, dus we hadden de straatracers net achter ons gelaten. En ja. werd een beetje professioneel. Ja, dan moet het eerst ja, goed fout gaan voordat je dit zoveel weer. Je hoort niet veel meer dat we overlijden door het racen. Want het is allemaal zo... Uh... Nee. Beveiligde en brandvrije pak uh, in toestanden. Ja, ja oké. Okay. Het gaat er ook heftig aan toe. Uh, ja. Sorry. Is dat, uh, dan moet je eens naast staan. En dan een paar realiseer je dat het eigenlijk zo goed gaat allemaal. Ja, ja. ja goed. De familie van uh, hem zal, de, zal er niets over genacht, gedacht hebben waarschijnlijk. Goed, straks nog meer wetenswaardigheden. Eerst maar even een mopje muziek, dames en heren. Ik heb onder andere straks nog iets over de Iron Long. Dat vind ik toch nog wel leuk even te noemen. En natuurlijk de verjaardagen. Eerst maar even Pierce Bros. Of nee, de Pierce Brothers. Sorry. Pierce Bros, dat is iets anders natuurlijk. Ja, dat is een actie. Goed. Take me out. Ja, ga er weer eens op uit. Leuk. En dan zal ik straks even kijken wat er nog allemaal te doen is hier in Zandvoort. De gay pride komt eraan, maar dat duurt nog even. Dat is morgen pas. Alle stars tree is is Brothers en het heet uh, uh, Take Me Out. Ja, ga er eens op uit. Goed, we zitten midden in de verjaardagen. Wie zijn er allemaal jarig? Het is vandaag 29. Uh, Jullie? Ja, even kijken. Okay. Wie jarig is, een paar interessante. Harry Moelissen is zelf vandaag jarig zijn geweest. En ook al overleden in 2010. Toen was hij 83. Hij die heeft al een hele boek. leuke boeken, toch? Nou, nee, meestal een beetje een zware een zwaar boek. Heb jij veel gelezen van Harry Moelis? Nee, nee, nee. nee. Ik oh, heb er een... niet doorheen eigenlijk. Moet ik nee, even... het enige wat, ja, ik heb de aanslag en het uh, bruids... Nou goed. Oh, uh, ik, heb, ja, ik, ja. Ik, ik, ik heb wel wat moeten lezen van, ja? uh, van hem voor school en zo. Ik, uh... ja, goed. Maar goed, ik heb de film de aanslag natuurlijk gekeken. Alhoewel, ik keek even op internet. Dat is ook wel weer grappig. Je hebt er namelijk ook een luisterboek van. Oh, yes. dat is wel wat. Uh, zullen we anders maar even... De aanslag. Anton Steenwijk is een 12-jarige jongen. die samen met zijn broer en ouders in Haarden woont. Je kijkt er niet Tijdens naar luisteren? de hongerwinter. Ach, oh. ze wonen in een rijtje van vier huizen. Vier! En dat gaat een tijdje door zo. Oh, is dit ik serieus, was wel even is vergeten. Dit, is dit serieus het luisterboek? of is, was nee, dit een is paar niet? het zit er een heel leuk filmpje zit erbij. Dus die jongen die dat ingesproken heeft. En op hetzelfde dag dacht ik. Oh, hoe zat het ook weer? Nou, dat klopt. De vier huizen op rij wordt een uh, NSB. wordt doodgeschoten. En dan wordt het lichaam wordt verplaatst van het ene huis naar het andere huis. Ja. En uiteindelijk dan wordt die familie. Wordt, uh, nou, Afgevoerd. Alleen die jongen overleeft het. En die, ja, die maakt alleen dingen mee. En na de oorlog komt hij dan mensen allemaal tegen die er iets mee te maken hebben gehad. En uiteindelijk snapt hij waarvoor het lichaam het is verplaatst. En het is, het is op zichzelf een leuk gegeven. En hij groeit ook trouwens op in de Tweede in de Wereldoorlog, deze Harry Moelis. Goed. Wat nog meer? Ja, vandaag is uh, Mussolini's geboortedag. Ja, Mussolini. Mussolini. Ja, wacht, wacht. En hij is uiteindelijk op 28 april 45 is hij met zijn vriendin geëxecuteerd... op bevel van de leiding van de partizanen in Milaan. Ja. Maar ja, hij was dus gewoon uh, een zeer uh, ernstige oorlogsmisdadiger. En nou, een hij was. van. Hij was in het begin, hij was van Italië. Hij was eigenlijk helemaal niet zo voor die anti-Joden uh, anti gedoe. Dat was hij, eigenlijk, hij vond het een beetje een belachelijk yes. idee. Het wetenschappelijk gedoe. Allemaal zo. Uiteindelijk is hij er toch in meegegaan. En ja. uiteindelijk is hij gevlucht. Hij heeft vastgezeten. Uiteindelijk is hij bevrijd. En toen heeft Hitler hem toch weer uh, in zijn armen gesloten. Ja, maar hij is toch 21 jaar minister-president van Italië geweest. Ja. 21 jaar. Dus en daarna je... kwam, uh, uh, maakte hij van de Italië dus een fascistische staat. Ja, fascistisch. En uh, Mussolini, hoe klonk je ook alweer? Was hij net zo, zeg maar, met zijn toespraken als liter? Viel mee. Hij kon het wel leuk brengen, maar hij stond daar echt een soort toneelstukje op te voeren dan. En dan zijn hand in zijn zij en zo maakt hij zichzelf groot. En het grappige is dat hij laatste tijd steeds vaker wordt vergeleken met Trump. Dat Trump Ach, eigenlijk wel een ja. beetje geïnspireerd was door Mussolini. En, uh, even kijken, dit. Het is oké okay om te weten dat het Mussolini is. Yeah, ja, look, Mussolini was Mussolini. Oh ja, it's nu werd okay. ik op een gegeven moment... was het ook dat uh, Mussolini had een uitspraak gedaan. Dat dan in het Italiaans natuurlijk. Het is uh, beter als leeuw te leven één dag... dan tien dagen als een schaap. Eh? Dat ja. had Trump getweet. Dat ja, is wel heel relaxed hoor. Dat is ook al een jaar geleden, die tweet. Maar goed, uiteindelijk uh, gingen heel veel journalisten... gingen daar uh, op en zoiets van... weet hij eigenlijk wel wat die tweet? Weet hij eigenlijk wel dat dat een quote is van Mussolini? Dus ze gingen Trump gingen ze opbellen? It's okay to know it's Mussolini. Yeah, look, Mussolini was Mussolini. It's okay. To... It's a very good quote. It's a very interesting quote. And I who said it. I saw what, I know who said it. Jezus, dat lultige... maar maar die... is al helemaal vast gewoon ook. Maar, maar, maar die Mussolini, die ja? die ook van een herstel van het Romeinse rijk. En hij beschouwde ook het Middellandse Zeegebied als Italiaanse invloedsfeer. want omdat de Romeinen hadden dus de Middellandse Zee ooit Mare Nostrum genoemd, onze zee. Oh. Dus dat moest eigenlijk weer zo worden. Maar het is niet gelukt. Geluk. Ja, goed, op zichzelf. Ik hoop niet dat het echt een inspiratiebron is. Maar het is echt te achterlijk om te horen dat Trump echt dingen gebruikt voor moeiselingen. Maar ja, goed, wat gebeurt er dan meer? Het oh, wie is hem meer jarig, ja, een jarig uh, Quint uh, Quintum uh, Sch uh, Schram. Ja. Uh, die is, heeft onder andere Pietje Bel gespeeld in de Pietje Bel films. En uh, ja, een hoop Nederlandse films. Ook wat stemacteur uh, uh, dingen heeft hij gedaan. Maar uh, die is vandaag jarig. Oké. Okay, hij nou. is uh, 24 geworden. 24. Ach, mooie toch, man. Zijn je het leven? Ja. Moet je alleen nog even bij de 27. Als je een bekende stem bent, dan ben je weer uit de gevarenzone, zeggen ze altijd. Want, uh, nou goed, uh, 27, de club van 27. Verder, Tony Serrico is jarig. Moet je even ah, kunnen? Tony. Tony Serrico, dat is namelijk van, uh, dat is een stemacteur, maar het doet ook mee met de sopranos volgens mij. Uh, hij is echt zo'n uh, Italiaanse maffia, zo'n persoon. Dus, uh, titelsong van de Sopranos. ik heb het zelf nooit gevolgd. Ik heb wel eens een klein beetje gekeken, zo met schuin oog. Maar verder ik weet niet precies ik bezig. Maar goed, uh, hij is uh, 75 geworden vandaag. Tony, verder? Ja, ik vond, uh, ja, uh, ja Rodney Jerkins uh, is een uh, muziekproducent uh, en uh, songwriter ja? die uh, onder andere uh, muziek heeft gemaakt voor Britney Spears, Destiny's Child, uh, maar ook is gevraagd door Michael Jackson en Whitney Houston, en dat heeft hij uh, afgeslagen. Oh. Okay. Dus, uh... Ja, we maken alleen serieus muziek. Vandaag wordt die 55 Carol Cox. En ik zat er vanochtend even naar te luisteren. Denk ik van, zal ik gewoon van de alternatief naar dansmuziek gaan? Wat een fijne muziek is dit, man, dames en heren. Hou je even vast. Dan gaan we Carol Cox. De hele set is te beluisteren via YouTube. Hij is van de 66. Ja, hij is van de 60 er wordt uh, 55. Nee, hij is van uh, 62. Sorry, even verkeerd rekenen. Nou, dit gaat een tijdje door. Ik vind het wel fijn, is Een hele grote, stoere neger. Mag, mag ik dat nog zeggen? Donkere ja. man? Ja, we hebben ja we hebben wel. dat mag toch. wel. Maar ik denk zo van, waar is mijn cocktail? En je staat, je staat hier gewoon lekker een beetje te kletsen en te doen. Ja. En, uh, wie vandaag ook jarig is, dat is Bartjan Baartmans. En hij is dus een Nederlandse gitarist, zanger en componist. Kent als BG Baartmans. ja. En uh, hij maakt dus muziek die Amerikanen wordt genoemd... met invloed uit blues, folk en country. Okay. En moet jij toch wel kennen? Nee, het zegt mij helemaal niks. Daar had maar ik maar echt hij, uh, een fragmentje voor moeten opzoeken. Dit ja. zegt, uh, dit komt... En hij heeft dus ook uh, deel uitgemaakt van de groepen... The Ch Chain and No Strings Attached... en The Bengals, Nederpop. Okay. Is ja? dat iets van Walk Like en Egyptian of zo? De, de Bangles. weer een ander. Dat is weer een andere Bengals. Oh, weer een ander, hè? Echt, met je alternatieve zin zit je nu. Uh, okay. De band die er die die nog net niet zijn ontdekt, zeg maar. Vandaag zijn we aan het jaar zijn geweest. Ja. Ik heb de laatst Dennis Stewart, oftewel Crater Face, werd hij genoemd. What the fuck? Crater Face. Ja, die was van. Die was van Grease. Oh, ja. Dat was die man... Ja, creative Face werd hij genoemd. Hij had een uh, ontzettend gepokte gezicht. Had hij, hij, werd een beetje, hij was een beetje stoer. Helaas is hij in 1994, 1994 al overleden. Toen was hij nog maar 47. Dus nou, zo verder verjaardag... Dat was er wel weer een hele lijst. En straks ja, straks komen we even terug op de Iron Long. Ik vond het toch wel een leuk item. Ja? Maar eerst even sfeervolle muziek. hier in de zaterdagmorgen... De zon breekt door... En ze komen naar Nederland. Zit ze mij van een paar keer gevraagd. Ga nou mee. Kom, het is best leuk. War on drugs. Turk lijkt het een beetje op Dire Straits. Maar toch heeft ze wat meer diepgang. De tekst al, hè? War on drugs. I'm thinking of a place. There's no fear Alone but right behind Till I watch you disappear Ja, hou het wel lekker op. Ja, daar maak ik me nog kwaad mee hoor, ik had zeg. Nee, war on drugs, swinking of a place. Ja, er is een plaats waar je heen gaat als je er niet meer bent. Hou, zeggen. maar. Het is bijna half straks de Zandvoortse berichten natuurlijk. Vandaag een uh, stuk in de krant te lezen. En ik, ja, ik wist het wel, maar goed, heel veel mensen trappen dan blijkbaar toch weer in. Tax-free is niet het goedkoopste. De reclamecodecommissie heeft zich erover gebogen. En die vindt dat ze uh, verkeerd reclame maken. Weet je als je voorbij de paspoortcontrole gaat... dan denk je, oh, het moet wel op tijd zijn. Nou, je moet drie uur van tevoren zijn, dus dat lukt wel. En dan kan je daar zeg maar, in het tax-free gedeelte... kan je daar heel goedkoop, kan je drank kopen? Nou, je hoeft me twee keer te kijken, denk je van... nou, ik zie, echt? Niet dat het, echt, ik zie niet dat het goedkoper is. Maar sommige mensen trappen er blijken nog in. Ja, maar, goed. maar het fijne is wel, je kan ja? dus drank kopen als je ergens heen gaat. Ja? Dat je denkt van, nou ja, je kan het niet meenemen in je koffer soms. En ja? uh, als je naar Zweden gaat of zo, dat soort landen waar het drank heel duur is... Haal dan nog even een flesje Bacardi of zo. Ja. Dat valt dan wel mee. Ja, oké, okay, maar het is echt niet goedkoopste. Nee, maar het is, het is niet goedkoop. Het is, uh, um, is tax-free. Dus de um, ja, conclusie: binnen... Sea by Fly en zo betaalt geen tax. Nee. Het betaalt geen uh, um, belasting. Nee, maar goed, het is, het is verkeerd. Verkeerde reclame, dus dat moet uh, veranderen. En uh, on online kan je het wel goedkoper kopen. Dus ik, ja. ik vind het ook wel ge ge gezeul met die flessen die je dan in je tas hebt. Je, dan, je, dan zit je in het vliegtuig en met zo'n grote fles tussen je benen. En je denkt, nou, of, jezus, op een, een paar, paar slokjes die je ervan neemt. Ik vind hem ja. nooit helemaal leeg. Joh, laat maar. Volgens mij heb ik alleen ooit eens een boek gekocht. Bij dat gedeelte. Dat ik toevallig nog een boek wilde hebben, maar dat is het enige. Ja, het is ah, handig om zeggen, je boekenbonnen even. Ja, dat is waar. Je boekenbonnen geld te maken. Ja. Ik, heb, ik heb in Luxemburg toch wel een paar, een paar mooie flessen whisky meegenomen. Ja? Het sch, ja, het scheelt, het scheelt gewoon. Uh, ik denk uh, zo'n 30, 40 procent. Ten opzichte Echt van wat je hier in Nederland voor zo'n vlees okay. ja. Ja, goed. Benzin nou. is ook goedkoper hè? Ja, dat is leuk tanken. Ja, okay. Hoe doe je dat tanken. neem je dat dan mee met Jerry jerrycans? Dan in ja, nee, ik heb zo'n tankwagen thuis uh, staan. Okay. Die, uh, dan rijd je even daarheen. En wat dan dan moeilijk bij tax-free dan zeg maar. Maar ik heb die benzinepomp helemaal niet gezien na de paspoortcontrole. Nee, nee, ik ook niet. Nee. Het <laughs> is wel op vliegveld rondlopen met van die hele grote tankwagens. Nou, zonder gekheid, wat uh, valt er nog allemaal me te vertellen is al in de wereld? Dames nou ja, we uren. beginnen met Zandvoort Nieuws. Het is gewoon half tien. Waar eh, gaan we Zandvoort ja, Ik Nieuws. moet je even bij de tijd houden. Okay. Oh jeetje. Oh, we is wel, ja. ja toch? Kan zo creatief ben ik wel, om dat te treffen. Uh, Oké. Okay. Zo flexibel. Oké, okay, zaterdagochtend kreeg uh, vorige week is er een raam ingeslagen... bij ja. de kassa bij de kindercarrousel op het Badhuisplein. Er is 50 euro aan wisselgeld verdwenen. En volgens de bewoner van de rotonde flat is de laatste tijd schering en inslag... dat er vandalen plaatsvindt. En er wordt vaak melding van gemaakt, maar dan komt de politie niet opdagen. En sommige antwoorden spreken die mensen nog wel aan... maar dat is ook niet in de koude kleren gaan zitten. Dat loopt toch ook soms een beetje fout, dus dat doen ze ook maar niet meer. En het zijn vaak toch wel Duitse jongeren die her en daar vriendelijke aanrichten. Dus jongens, met z'n allen een vuist maken, ik weet niet. Ja. ja. Dus ga dan met een aantal mensen tegelijk heen en spreek ze dan aan. Misschien helpt dat. Ja, maar ja, ze doet het meestal in de, in de nacht, hè? Ja, oké. Okay. Ja, goed, sommige mensen zien het toch? Okay. Ja, kinderen. De, dus de, de, Zo. De politie zoekt nog steeds naar de drie kinderen die uh, afgelopen ja. dinsdag tijdens een uh, dagje uit in Zandvoort zijn weggelopen. Het uh, gaat om een meisje van. Uh, om twee meisjes van 8 en 13 en een jongen van 10 jaar. Bizar? Eh. Um, hun moeder uh, werd een, uh, een aantal dagen voor hun uh, vermissing uit uh, het ouderlijk gezag uh, geplaatst. Waardoor de kinderen in hun, uh, in hun opvang uh, verbleven. Uh, de toezichthouder verloren de meisjes... Uh, van 8 en 13 uit het oog. He? Net als hun broertje. Wat? Uh, Wacht, drie kinderen. Als je nou eentje uit het oog verliest. Met drie kinderen uit het oog verliezen. Ja. Ja, afhankelijk werd gedacht Vrij... dat, uh, dat ze met z'n drieën op de trein uh, en uh, met de bus uh, naar uh, huis zouden gegaan uh, zijn. Hier maar komt die kinderen. Zijn niet van, hoor, echt. Worden, uh, die zijn niet. Uh, daar aangetroffen. Nee. Dus uh, ja, steeds zoekt. politie vermoedt overigens uh, niet dat, het, uh, dat er sprake is van een misdrijf. Nee. Uh, en uh, denkt ook niet dat de kinderen gevaar lopen. Uh, echter kunnen ze meer nog niet zeggen in verband met het uh, onderzoek. Ik oh. vind het wel eng hoor, want het is er best al lang nu. Dat ja, je denkt, het van, zijn, uh, de, lekker, dan kunnen ze dat zeggen. Want ondertussen zijn die kinderen gewoon uh, misschien ontvoerd naar het buitenland. Ja, en op de leeftijd. Ja? Echt, het is nog niet echt leeftijd dat je denkt van... Oh, weet je, die hebben de trein gepakt, die gaan gewoon naar huis, die gaan ergens naartoe. Nee. Ik hoop wel dat ze bij elkaar blijven. Ja, dat hoop ik ook. Nee, uh, de ik, Zandvoorts... ik, ik, ik hoop wel dat diegene die de toezicht te houden... wel echt uit zijn functie wordt ontzet. Hoe kan je drie mensen uit het oog ja. verliezen? Drie kinderen, kom op zeg. Ja, ja, ze zijn ook, op die leeftijd zijn ze wel veel slimmer dan dat ze zo'n klein ja, zijn. Hè? Dat is wel goed. Oh. Voordeel van de twijfel. Goed. Ja, nee. ja. De Zandvoorts Hockey Club krijgt een nieuw kunstgrasveld. Het veld dat gecombineerd is met SV Zandvoort werd gebruikt... Uh, dat is volledig op een schop gegaan om bij aanvang van het nieuwe seizoen weer als herboren te zijn. Het oude veld dat nu eindelijk wordt gevangen oh. wordt als een grote mislukking beschouwd. En uh, nou ja, we gaan het allemaal zien. De hockeyers zijn zeer blij om komst van de nieuwe mat. En uh, nou ja, aan het begin van het seizoen, dat is over een paar weken al, nou, dan gaat het wel wat leuks worden, denk ik. Dat, uh, dat hoop ik. Ja. Goed, de andere bericht is dat Zandvoort uh, Alive was. Vorige week de tweede editie. En dat was uh, ja, onverwachts Zandvoorts uh, inbreng. Uh, het was natuurlijk van DJ Raimondo. Mango Beach Bar. En uh, het was echt weer een, als van ouds leuk. En verder was er ook een uh, Summer Surprise Festival. Dat was ook nog vorige week. Yo, what the fuck, man. Is het toch weer een hoop te doen? Gewoon, dit, leuk, hè? Ja, echt leuk. En dit weekend heb je de tweede editie van het uh, Ayuma Festival. Zomerfestival. Ayuma. Ayuma. Uh, dat is bij... Beach, uh, waar is dat ook weer? Dus oh. gewoon op het strandpafioen Ajoen. Ja, dus okay. volgens mij is het naaktstrand ergens. Want een naturel, beetje in de buurt. Ja, klopt. Naturel strand, daar is het ja. te vinden. Dus uh, kijk eens. Zijn allemaal zo in zichzelf en zo naturel. Naturel, ja precies. Het mooiste is van Nederland was het ook. geloof ja. ik. was leuk. Ja. Uh, de prijs binnen gesloten. stond toch op top 5 van Europa of zo? Of top, drie, top Of 8. Top 5 van Europa. Echt ja. waar? Top 8. staan ze. Ja. Ja, over ik ga het opzoeken. Ik had dat huh? al gedeeld volgens mij bij mij. Lopen er dan zoveel mooie mensen of is dat echt zo'n mooi plekje? Wat bedoel Het nee, is gewoon een nee. heel netjes, schoon strand ja. uh, uh, en het is Iedereen... gewoon een fijne plek waar je, waar je geen, niet wordt lastiggevallen ja. of iets. Oh, Alleen okay. voor homos of ja, zo. <laughs> Wat? Wat? Je mag ik dat niet zeggen. Hoe zou nou weer homo's? homos? Ja, nee, maar dat schijnt wel te zijn. ze gaan wel de duin in. Dat weet ik wel. Maar wat ik uh, wel nog wilde melden... Komen ik... ze een 18 jaar? <laughs> nou ja, lopen er, aan? Lopen er homo's wild uh, rond wild hier rond, of zo? Te wat, te je, wat bedoel je hier, Ze staan uit de badmintonnen. <laughs> <Nee, hoor. laughs> Jij maar... maakt af en toe opmerking dat <laughs> je <en ik> denkt... <laughs> hey, oh, wat gaan we doen? Nee, ja, ik ben er ook wel eens lastig gevallen. Oh, give me dit. Dat is jouw vraag. Nou, nee, dat denk ik niet. Maar ik vond het toen wel heel fijn. want het, het, het, het, Toen was ik jong, hè. ik was 16, 15. Ja? En toen kwam de strandtent-eigenaar... Die kwam naar mij toe van... Uh, die zag waarschijnlijk aan mijn lichaam te houden, dat ik een beetje denk van wat moet dat? Ja? En die heeft die man toen weggestuurd. Dat oh. vond ik heel fijn. Dus daarom alleen al hoor ze in de top 5. Oké, okay. oh, had je al goed opgetreden En Het heeft. mooie, dat moet ik nog wel vertellen. Ik ja? was dus laatst in uh, Zakynthos in Griekenland. Ja? Een eiland. En daar had je dus een strand dat heette Long Beach. En toen had ik zo van hoe heet ons strand dan wel niet? Dat is extra, extra, extra, extra, extra, extra large. Long, long, long, long, long beach. Dus okay. Wij hebben natuurlijk een gigantisch strand hè? Uh, om, om te lopen. Want daar was het Long Beach. Het was ongeveer 500 meter. Misschien een kilometer. Oh, oké. Okay. Ja, nou, goed, Zo moet je het... Het klinkt het ook wel leuk. Je ja. Het was Long Beach. Ja, wij Ferry Long Beach. Ja. Kom naar de strandkant van Amsterdam. Ja. Amsterdam. Strand. Zo moeten we het noemen. Verder de, is ja. de zomerkrant. Is er weer voor de toeristen. En daar staat alles in. Waar je kan eten. Nee, noem het allemaal. Dat is weer... Even uh, uh, kijken. Uh, ja, exemplaren kun je... Uh, Ophalen. Waar kan je ze ophalen? Oh, misschien wel internationaal. Trampaviewens, hotels, pensions, BMB's, campings. Daar zijn allerlei strandkranten, zomerkranten te vinden. En weet je wat je te doen staat? Is al. Goed, tot zover... de Zandvoortse berichten, dames en heren. Het is de tijd voor die landenkeuze. Heb je wel een keuze kunnen maken? Ik heb zeker een keuze kunnen maken. En ik dat is uh, voor veranderingen, omdat wij natuurlijk uh, uh, heel veel Duitse mensen hebben in onze ba uh, badenplaats. Ja? Heb ik uh, gedaan. Oh god, doet hij nog wel? Ja, uh, Mark, Mark Vuster met het uh, lied keuren. Van het een soort galgheid, en ma want ik maak een feestje voor jou. Oké. Okay, nou, zet nou, hem aan. Ik ben... Waarom hast, die kop? hast du die im kopf? Wovor hast schiss? schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ik versteh dich nicht. Mm -hmm. Emma ziehst du schwarz. En bremst dich damit aus. Nichts is gut genug. Du haust dich selber raus, wann hörst du damit auf? Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti, für dich regnen. Ich slip dich damit zu, ruf deinen Namen aus deinen Boxen. Der beste Die Chöre singt für dich oh, oh, oh, oh, oh. Und die Chöre singt für dich oh, oh, oh, oh, oh, oh. Und die Chöre singt für dich oh, oh, oh, oh, oh. sich zu wehren Das macht doch keinen Sinn Du hast ja noch Konfetti in der Falte auf der Stirn Warum willst du nicht kapieren mm -mm. Komm mal raus aus deiner Deckung Ich seh schon wie es blitzt Lass es mich kurz sehen Hab fast vergessen wie das ist Du mit Lächeln im Gesicht Für dich regnen, ich schütt dich damit zu, ruf deinen Arm aus seinen Boxen, der beste Mensch bist du, ich roll den roten Kett aus, durch die Stadt bis vor dein Haus, Du bist das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Und die Chöre sing für dich. En die Chöre singen voor dich. En die Chöre singen voor dich. Er in de keuze van Jolande. Mark Forster. En Keurie. Ke keuren betekent gewoon Keur. koor in het Duits. Het koor zingt voor jou. Kom op, kom uit je... Kom uit je dekking, niet zo ze grijnig. Het korsingt voor jou want je, bent, uh, je, je mag er zijn. Wat okay, nou, is het eigenlijk? Verrassend, ja. leuk, positief plaatje. Dat blijkt je een keertje verrast. Ja, het een beetje verrast, want soms zie je echt in een, een oude dus bak. Dan denk ik, je het van? Nou, dit is vrij uh, recent. Ja. Soms kom je met, met, met, een, met een bak dus dan denk ik, wat zit erin? En dan komt er een singeltje uit en dan denk ik... Hé, bestaat die nog? Bestaat die nog, yeah. ja, wist ik, Die zijn toch allemaal al dood? Nou, hou eens even op. Goed, ik had nog een stukje staan over de Iron Long. En de Iron Long mm. is in uh, Nederland. 1927 is hij ontstaan. Eigenlijk was het een mechanisch apparaat Dat ter ondersteuning van de armhaling. En het ging dus aantrekken. En, uh, noem je dat met de borstkast. Om echt mechanisch werd hij nou gedwongen om te ademen. En uh, het was een idee wat ooit ontstaan is in 1670. Door John Malo. En uh, ja. Dat werd gebruikt voor mensen die polio hadden. Daar werden mensen ingeplaatst. Er werden ook kinderen ingeplaatst. En grappig is, ik was daar een beetje op op En toen kwam ik op YouTube een beschrijving tegen van een man. Die uh, op latere leeftijd vertelt wat hij nou meemaakte toen hij in de Iron Long werd geplaatst. Ik herinner me toen ik eerst naar de Iron Long, Lung unnatural Hoe looked. en onnatuurlijk het head Een sticking out of the uit right next to mij. Ik was verteld dat zijn naam was Jason. Ik zei hello aan hem, maar hij me outright. Een serie of mechanische sounds were coming from inside of his iron lang. Het was de sound of some futurist robot inhaling en exhaling. Het was luid. Het klonk pijnlijk. Maar goed, als je het verhaal verder gaat luisteren, misschien moeten we de link even op de Facebook pagina herzetten. Dat is grappig. Uiteindelijk die jongen die naast hem ligt, die reageert dan in de nacht. En die vertelt dat hij wordt opgegeten door de Iron Long. Het vreten aan mijn tenen. En uiteindelijk wordt hij eruit gehaald, en dat lukt dan niet. En uiteindelijk dan uh, is die jongen dood. En, uh, nou goed, uh, heel dramatisch verhaal over iemand die uh, in een Iron Long heeft gelegen. En het is een beetje, dat ik denk, het is fantasie. Maar ook wel weer werkelijkheid. Want het is wel heel iets vaags. Je moest in dat apparaat liggen. Uiteindelijk ademhaling kon je zat niet meer uh, onder controle krijgen. Dat werd voor je gedaan. Dus ook praten werd heel lastig. Het eten werd heel lastig. En uiteindelijk moest je ook nog verschoond worden. Want je poepte en plaste in dat apparaat. Dus als je dan eruit gehaald werd. Was je zo niet gewend om adem te halen. Dat je bijna stikte. Dus dat moest dan binnen anderhalf minuut verschoond worden. En dan weer snel terug in dat apparaat. En dan lag je dan zeg maar een maand lang lag je daarin. En, en wat was daar trauma de, de, de toegevoegde waarde ervan? Dat uiteindelijk dat je aansterkte. En dat je dan de poliovirus virus uh, In de, in de isoleer dus, hè? Want ja, dat, dus zo... daar komt het wel op neer. Nou goed, uiteindelijk na 1955 werd die geloof ik niet meer gebruikt. Maar er zijn toch wel een aantal mensen die erin gelegen hebben. Die hebben zoiets van, het was nog niet het mooiste gedeelte van mijn leven. De Iron Long. Het so. is nou, dus okay. een leuk stukje geschiedenis. De Iron Long, kijk er maar even op. Goed, uh, nou uh, nog meer uh, iets uh, om even te relativeren weer het leven? Het leven, nou ja, hoe grappig het is dat, uh, dat er mensen, daar hadden we het net al over... Uh, die waren dus uh, hun uh, plaatje uit een fototoestel kwijtgeraakt... waar oh ja. heel veel foto's op stonden. En heel toevallig is, was er dus een Nederlandse koppel... en die, uh, die vonden het kaartje. En toen hebben ze dat kaartje dus gewoon uh, de foto's bekeken. En toen hebben ze dus eigenlijk wat foto's op internet gezet van... Wie herkent deze mensen? We zijn in het bezit van alle vakantiefoto's en andere familiekiekjes van de afgelopen jaren. Ze hebben vermoedelijk een motor met de kenteken dat en dat. En ze, ze rijden waarschijnlijk ook in een fort met een kenteken dat en dat. En waarschijnlijk woonachtig in brug of omgeving. Vakantiefoto's zijn van de Gardenmeer, Slovenië. Nou ja, en uh, wie wil Koen de vinder helpen om de eigenaar op te sporen? En het, uiteindelijk is het gelukt. Makkie natuurlijk, hè. Ja, want het was dus ook zo. Van, er zat dus ook een foto van een kartonnen doos... waarop een elektrozaak uit Brugge stond. Ah. Dus daarom hadden ze er ook van... nou, weet je, we moeten het, het, het in Brugge een, doen. duidelijk vorm van bellingkat. Bel in, Kat. Bel, Bel in Kat, dat is een onderzoeksjournalist. Uh, uh, ja, dat is een internetsite die zoekt, onderzoekt allerlei dingen. Bijvoorbeeld, we hebben oh. ze ook onderzocht waar nou het uh, buk-raket-systeem vandaan komt. Aan de hand van foto's en nummerborden en ook zijn ja, ze bezig met de MH17. Het is dit, detectivewerk. Het is een detectivewerk. Dat, is, dat, dat ja. klinkt dit ook zo. Dus Leuk, hè? Ja, nou, ik vind grappig. het wel, uh, Ik hou wel van dat soort berichten. Goed, straks meer wetenswaardigheden. Hier is even een oud plaatje uit een doos, namelijk. Back for me. Electric Guest. Even the tobacco Coming back for me. Oh, dat klinkt wel weer anders. Zeker naar het, uh, het stukje over de Iron Long. Spooky klinkt het dan. Kwart voor tien. Ja, het is zonnig geworden, dames en heren. Ja, het mag ook wel. Er is altijd wel iets leuks te doen hier in Zandvoort. Ja, nou, vertel, dames en heren. Ja, nou, we hadden het net al even over uh, de eigenaar van Amazon. Nou ja, Amazon die heeft natuurlijk, uh, men, zoals elke vrij bedrijven. Hebben ze natuurlijk ook allemaal rare afdelingen en zo. Ja. Ze hebben ook futurologen. Dat zijn mensen die voorspellen wat zal in de toekomst uh, uh, populair gaan worden. Wat gaan we daadwerkelijk met technologie bereiken. Ja. En een van de futurologen van Amazon uh, denkt dat we binnen tien jaar uh, de dierentaal kunnen gaan verstaan. Dus dat je met je hond kan praten. Oké. Okay. Hmm. Ik, ik, ben, ik vind hem best interessant. Het lijkt me best grappig. Dat je dus op een gegeven moment. Gewoon met je, dat je een hond via technologie gewoon. Ja, dat je hem kan verstaan, dat, hij, dat je oh, weet wat hij zegt. Ja, ik ben wel nieuwsgierig hoe, hoe, ja, ja. Ze hebben toch heel andere emoties. Ik, wil, ik werk zelf met een vrouw die leggen nee. haar praat, snapt ze heel veel dingen? Ze snap ook heel veel nieuws. Maar sommige dingen ontgaan haar. En dan denk ik ja, maar ze heeft ook een, ook een andere belevingswereld. En die honden hebben ook een ander soort ja, belevingswereld. Nee, maar op een gegeven ja. moment, op het moment dat je. Uh, dat je wel met iemand kan praten. Dat, dat, stel dat je vanaf puppy af aan die technologie zou gebruiken. Oh ja. Um, dan kun je dus gesprekken gaan voeren. En dan krijg je net zoals met een kind. Ik denk dat dan de, dat, dat steeds verder gaat ontwikkelen. Um, als je echt letterlijk kan verstaan wat zo'n hond zegt en alles. Ja. Dan kun je dus op een gegeven moment. Kun je, denk net zoals met kinderen. Dat je op een gegeven moment gewoon kan communiceren. Ook al is het wel een andere. Onder de taal. Nou ja, het, het zou wel apart zijn. Ik ben nieuwsgierig of zij iets aan toegevoegd waarde hebben... aan deze wereld. Ja. Nou, ik heb toevallig pas geleden een filmpje gedeeld. Van yeah? If Your Pets Were Human. Yeah? En hoe ze dan allemaal <laughs> gaan doen. En die had ik toevallig wel gedeeld op, uh, op uh, internet. Oh, ik zie het al. En, uh, ja. Hij is wel heel grappig. En uh, ik zal hem even delen op onze radiosite. Want hij is gewoon heel leuk. <laughs> Ja, het is echt zo'n opdringerige maar, maar, man die dat alles met je wil doen. Maar je snapt het, doen. het toch wel, die hond. Dan hoef je toch niet helemaal ondertiteling bij te hebben. Het is gewoon duidelijk te zien. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is, ja, hier, hier komt nu een kat aanlopen. En die ja. gaat. Hups, ga weg. En die hond van. Oh, gezellig. Ja, je, je en die zie, kat is een beetje. <laughs> weet je? <ja. laughs> hij is echt je ziet een man bij de voordeur staan. En dan <laughs> komt er een uh, man aanlopen. Die gaat hem om, omhelzen. <laughs> ja. En die gaat uh, allerlei dingen tegen hem vertellen. En die gaat hem bal pakken. En die gaat tegen hem aanstaan. En op uh, een gegeven moment uh, loopt er een, een persoon over hem heen. Dat moet dan een kat zijn. Nou, het is leuk voor hem, Rij. Om een ja, ander ja, ja, ja. beeld te krijgen. <laughs> tante, het is gewoon echt een hele. Ja. <laughs> ja, het is grappig om Maar goed, het zal leuk zijn. Ze hebben ook geprobeerd namelijk dat planten, hebben ze ook nog wel eens proberen emoties te kunnen omzetten. Met je full speed hebben ze erop gedaan, um, sensoren. En dan hadden ze zo al gemerkt als je daar harde muziek bij draaide, dan werden ze niet zo blij. Ja, en klassieke muziek uh, werden ze wel blij van. Ook de, de ontwikkeling van, uh, van hoe ze groeien en zo. Als je muziek gaat draaien bij planten, um, nou ja, hadden ze metal en hadden ze klassieke muziek en zo. En bepaalde soorten, ik geloof dat juist metal en klassieke muziek... die hebben qua uh, uh, manier van hoe de muziek is opgebouwd... hebben ze een bepaalde... Uh, trilling. Ja, ja. trilling en alles wat overeenkomt. Ja. En daardoor uh, lijkt... Uh, uh, bij alle twee die, die begroeiden de planten het snelst. Ja. Uh, elektronische muziek en zo, dat was... Uh, uh, dat, dat, dat was niet zo. Niks. Cool. Niks. Ah ja, is is niks. Ze horen natuurlijk niks. Ze krijgen alleen die trillingen op hun bladeren. Dus ik bedoel, het is ook een heel andere beleving. Nou ja. goed, oh ja. leuk om daar eens speciaal te zijn. op je bladeren. Dat je klinkt wel het... heel erotisch. Ja, sommige dingen kan ik wel weer vertalen naar mijn werk. Met cliënten die ook niet ja. kunnen horen of niet nee. kunnen zien. Dus we hebben heerlijke taarten kunnen bakken. Tril jij daar eh? ook wel eens op een, uh, op een, Blaad? op een blaadje? Ja. Mag ik op jou bladeren? Ik en zeggen wat een rare opmerking wordt er allemaal weer gemaakt. Zeg. Eh? Beroepshouding, hè? dames en heren. Beroepshouding. Goed. Dit is de Kaiser Kai Chiefs op een voetbalclub met een band uit Leeds. Volgens mij komen ze dan, ik ben al een tijdje geleden uitgebracht. There's a hole in my soul. Stop. Everybody gave up Until we start from the top again Take it all from the top The top, the top, the top, the top, the top. Tragisch, there's a hole in my zon. Keizer Chiefs, zo'n plaatje alweer van een aantal maanden geleden. Maar een jaar, dames en heren, gaat ook best wel snel. Gisteren zat ik uh, Eva Jinnik te kijken. En soms dan haak ik gewoon af. Vorige week had ze de hele uitzending over pushen. Ja, dat weet ik nog. Oh man, dan denk ik, jezus, ja, de kom er is een zeg. hoop commentaar opgekomen. Maar god, dus wil je dat niet meer doen? Dan ga ik gewoon echt naar de concurrent. Ik bedoel, oké. Okay. 5, 10 minuten over poezen. Prima. Dan zep ik even weg, kom ik later terug. Maar een hele ja, dan ga je uitzending. Halen, je ja, een hele uitzending. Ik doe eens even normaal. Dan betaal ik ja, mijn plastic geld. Ik wil informatie. Ik wil ja, ging toch ja, maar je geleuter kreeg, je, over katten. Ik kreeg informatie over katten. Ja, goed, afgelopen gisteren ging het dan uh, voor het grootste deel over sporters. Oké, okay, dan denk ik. Nou ja, oké, okay, sporters. Dan kijk ik ook wel iets anders. Ik heb niks met sport. Toch echt. <lacht> Hou op over sport. Weet je wat een geleuter over sport. Ik denk zo, nou, oké, hey, respect als je dit allemaal doet, maar valt mij niet meer lastig. weet je? Ga de wereld redden of zo. Ik bedoel. Ja. Nou goed, maar goed, toen ging daar RTL uh, met, met, weet je ook weer, uh, boven en Van Dorens die het, ja? Is het nou. Uh, het ja, ja, Late Night-achtig iets, ja, ja, dan zoiets, anders. maar dan even zomer, anders. Zomaar RTL. En uh, er waren een paar mensen die konden toch mooi vertellen over het album van uh, U2. Uh, Joshua Tree bestaat natuurlijk 30 jaar. Okay. Ik heb ook in mijn platenkast staan. Ik moet zeggen dat ik hem niet zo vaak moet draai. Als ik aan het album denk, dan denk ik altijd aan dit nummer. Aan het duistere... Nummer wat erop staat, Bullets, The Blue Sky. Het, het, het, het duistere, het dreigende, weet je wel. Ik denk, hier hoort Wiet uh, bij bij dit nummer. Ja, dat hoort ook een beetje bij. Ja, bij mijn drugshol hoort dit. Ja, dit is echt vage tentjes kwam er toen <laughs> ja. gewoon. Je had volgens mij in Amsterdam had je zo'n band dat heet Kostenkof. <laughs> en ze beschadiging. En dan ja. kwam je binnen en dan draaide dit. Oh, maar dat krijg je gewoon kippenvel, weet je wel. Het duistere leven betreed je nu. En dan krijg je een beschrijving van Amerika. Dat het niet zo goed gaat met Amerika. Toen al, hè? in de jaren tachtig al. Nou goed, dat speelt nu weer meer natuurlijk. Dus vandaar dat ze het album mee integraal gaan uit, uh, nou, uitspelen. Nee, spelen gewoon. En dat in de, zeg maar, in de arena vanavond spelen ze. Nou, Hier ik toe. ga niet als je het niet erg vindt. Oh, ik had maar graag gewild. Ja, ja. Wow. ja. Maar goed, het is wel gave muziek. Dit is zeker dit is het rukje, uh, rukje van de Yoshima Tree. Oh, okay. 30 jaar is hij nu uit. Oh. Goed. Nou, vertel nog iets anders. Ja, ik heb nog even een paar handige tips. Het is natuurlijk vakantieperiode. En mocht je nou naar het buitenland gaan, is het wel handig om ja wat dingetjes. We hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal een smartphone. En um, we willen geld besparen. Ja. Dus uh, ik heb een paar uh, handige uh, appjes geld waarmee je geld met de kunt de besparen. besparen. Ja, ah. uh, onder andere uh, de. Uh, de app uh, Clever Tanken. Ja? Dat is uh, voor in Duitsland. Kun je dan goedkoop tanken. De, de Franse uh, variant heet Essence. En de Spaanse Gas, Gas of App. Uh, die zijn wel even handig om te gebruiken. En um, als je naar Frankrijk gaat. Dan mag de app uh, Peago uh, niet op je telefoon ontbreken. Je betaalt namelijk uh, forse bedragen aan tol. Als je rijdt uh, van noord naar zuid uh, Frankrijk. Uh, moet je al gauw zo'n dikke 70 euro aftikken? Oh. Peago uh, laat je op uh, de juiste momenten afslaan, zodat je niet de volle map betaalt. Oké, oh, dat is wel okay, uh, altijd handig. Okay. Peago is toch wel de interessantste app. Dus. Wat heet? Dus de peage eigenlijk. Peage. Uh, zo heet die snelweg. De route is voorbij. PAGE en dit heet Peago. Peage. Peago. Peaggio. Ja. P e <laughs> met een streepje a g o. Oh, ja, Oké, okay. okay. nou, okay. is goed dat je dat even zegt. Misschien kan je dit nog even delen op onze tijdlijn ja, voor, voor zeker onze luisteraars. Ja, want als je gaat kan me het, sparen. Uh, we houden in het midden of het man of vrouw zijn, dat zijn luisteraars. Oh, luisteraars. Of ze ja, lieve, lieve, lieve luisteraars. Lieve luisteraars. Uh, ik moet jullie nu vertellen dat de vieze Urker Vistaart een grap blijkt te zijn. Ja. Want uh, hij staat dus op Wikipedia. Is, een jaar geleden is het gerecht verzonnen door drie scholieren uit Twente. Ja. En uh, een paar jaar geleden zagen de, de, de vrienden zagen dus gewoon hun verhaal terug in het kookprogramma Top Chef. De jongens waren verbaasd niemand niemand <lacht> door... dat de visstaart een verzinsel was. En ze hadden echt hun best gedaan... om het te gerecht ooit te bedenken. En uh, iedereen kan toch wel begrijpen dat het onzin is. Maar iedereen, behalve de chefs van het kookprogramma... want die hadden nooit gecheckt of hij echt traditioneel was... Maar ah, ze kunnen er wel om lachen, want uh, Julius Jasper zei ik hou van onschuldige leuke grappen. En dit is er één van. Ik ja. had er nooit één moment aan gedacht dat hij ja, dat zou bestaan. Wel, het is wel apart belevenis is hoor. Ja. Zeg, maar jongens, als ik het ook. In, ja, het ja. is wel echt heel apart Geleut ja. erover eten. De vrienden, het is hebben, goor, man. Ja, de vrienden <laughs> hebben nog meer onzinverhalen bedacht en online gezet. Ja. Maar omdat ze niet willen zeggen om welke verhalen het nee, gaat, kun ik. je informatie op Wikipedia dubbel checken. Welke dus namen zijn zo. het? die jongens. Ja, die jongens. Kunnen, als er die namen bijstaan, dan weet je al klaar. Nou, ja, het staat er dus gewoon niet bij. Oh, Drie scholieren uit Twente. Uit uh, Twente. Nou, uh, Twente ik wil graag... helemaal links laten liggen, dat snap ja, je. wegwezen. Kom je ja, uit Twente? Nou, dat wat je vertelt, is gewoon al grote onzin gewoon. Nou, ik moet zeggen... Uh, en, uh... We doen nog één plaatje. Ja. En dan uh, gaan we weer het weekend in. Ja. Het zonnige weekend. Tijd. Ik wil zeggen, plezierig weekend. Ja, zien tot, week week tot volgende week Tot, tot volgende, volgende week. Tot volgende week. Jo. Hoi. Duim daar nog één plaatje. Ocean Drive, Duc de Mond. We're